De welden strekken, de getijden rekken De koude komt, de zon gestaag omlaag Ze kijkt nog even en maakt alles rood De winter komt vertellen, de teksten o zo oud slierten in de luchten De vlokjes dalen met hun verhalen De teken met hun stem, de vele werken van weleer Overwiegende bomen Vertrokken, losgelaten, heengegaan, gegaan, opgestuift, bruin en geel. Elk dag weer een ander deel, opgedragen als een mist met een mist. De wolken die kwamen en we gingen, het gefluister in de naderende uren. Die de koude winden, borduren gewezen, wezens te raken Het veld. Trekken door de velden De paarden die trekken met een bries Van stond zonder te veel Geweld gewild verschuift de kaart een koets hier goed Verpakt, het doel in zicht Warme ogen zachte woorden Een heerlijk Warm gebaar op de tafel Staat alles klaar Die diepe het door in de ziel, klein gebed dat zo ontviel. Die diepe het door in de ziel, klein gebed dat zo ontviel. Dat de zon ons zegenen zal, wederkomst op tijd vooral. Zijn wederkom gevierd met vuur en hoog staat Voorbij de koude, de warme handen vinden ons langzaam om door. Alles tot wel. Zijn wederkomst op tijd voor.